Bonsai is alles, alles, alles, alles in it. Ja.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 It'll bring me down so far beneath the surface of my unbelief. Black and boy in the sky, it's the fortune of July. It's the vulture of July. Skin and bones.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 Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. In Rotterdam is een auto beschoten op de afrit van de A20. Bestuurder is licht rondgeraakt door rondvliegend glas. Het slachtoffer stond rond drie uur vannacht te wachten bij een stoplicht toen een man op hem afliep. Omdat de bestuurder bang was dat de man zijn auto wilde stelen, reed hij snel door. Direct daarna werd de auto beschoten en sneuvelde vooruit. De politie onderzoekt nog of er inderdaad is geschoten, maar heeft daar wel al aanwijzingen voor gevonden. De kon een goed signalement geven van de dader en op basis daarvan is een man gearresteerd. Ecuador ontkent dat Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, asiel krijgt in het land. De Britse krant The Guardian had dat gemeld op gezag van de regeringsfunctionarissen in Ecuador.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 Vertrekkend BBC-directeur Thompson wordt de nieuwe baas van de New York Times. Hij begint in november bij, de New York, bij het New Yorkse Dagblad. De New York Times wil Thompson graag hebben vanwege zijn ervaring met digitale media. Onder leiding van Thompson breiden de BBC zijn activiteit op internet.